9 uur. Freddy Tijn met het NOS-journaal. Door de treinstakingen in Parijs zijn grote opstoppingen ontstaan bij het begin van het EK Voetbal. Er reden veel te weinig treinen om de tienduizenden fans naar het Stade de France te vervoeren. Er werden bussen ingezet om de passagiers te spreiden. Eerder was al een oproep gedaan aan mensen om vroeg naar het stadion te komen. De regering zegt nu dat ze desnoods de treinmachinisten wil dwingen weer aan het werk te gaan. Er zijn vanwege de angst voor aanslagen ook veel agenten en militairen op de been. Het visumvrij reizen naar Europa voor Turken per 1 juli is definitief van de baan. De Turkse minister van EU-zaken Celik sluit uit dat Turkije en de EU er binnen drie weken uitkomen. Dat zei hij tegen de NOS. Celik is in Nederland om met minister Koenders van Buitenlandse Zaken te praten over de impasse. Nederland is nog tot 1 juli EU-voorzitter en neemt Slowakije het over. Het visumvrij reizen is een verkiezingsbelofte van de Turkse president Erdogan. Het is ook onderdeel van de vluchtelingendeal met de EU. Maar om dat te regelen moet Turkije de antiterreurwetgeving ook aanpassen. En dat weigert de Turkse regering. Justitie in Spanje heeft 19,5 jaar cel geëist tegen Iñaki Udangarin... de man van de Spaanse prinses Cristina en de zwager van koning Felipe. Udangarin en Cristina staan terecht in een zaak rond grootschalige belastingfraude. Udangarin zou als hoofd van een stichting ruim 6 miljoen euro hebben verduisterd. In de zaak van Cristina heeft het Spaanse OM om vrijspraak gevraagd. Zij zou zelf niets strafbaars hebben gedaan. Het weer tot slot, het raakt overal bewolkt, maar het blijft bijna overal droog op een enkel spatje na vannacht. Morgen overwegend bewolkt, maar meest droog, soms ook wat zon, bij 17 tot 21 graden. Zondag verandert er weinig aan de temperatuur, maar er trekken wel enkele buien van het zuidwesten naar het noordoosten. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Ziet. Step outside the line, everybody wants to rule the world. Tonight, I listen to the sound.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 Deze vrijdagavond trap we af met Stefano Payne en Danny Berlands featuring Jenny Rose met Let It Be. Nieuw muziek uit Italië, nog niet uit, maar ja, je weet het van hier. Het. het. kan gewoon hier allemaal op de radio. En de laatste beat hoor je hier van Martin Solveig met Do It Right. Hij doet het samen met T.K. Maitza, uitgekomen op Virgin Amy Records. Hij scoort al hoog in de Beatport-chart. En over die Beatport-chart straks meer, want straks gaan we eens kijken... wat staat er allemaal in die chart. Ja, waar we nog meer naar gaan kijken de komende twee uur, dat zijn de nieuwtjes. Wat is er allemaal in de mailbox binnengekomen? Wat is er dit weekend te doen? Ik heb het allemaal voor je op een rijtje. Natuurlijk, het tweede uur. Fris en fruitig en wel glad geschoren. Onze enige echte DJ Dion Sydney, Een uur lang in de mix... Wat wil je nog meer? Nou, wat dacht je van gewoon hele fijne nieuwe beats? En nieuwe beats heb ik voor je klaarstaan. Wat dacht je van Daniel Argo en Robert Feelgood? Een nieuwe track komt uit uh, op Letten Lovers. En gaat heten Carucho. En ik heb hier voor je klaarstaan. Als de schijf open gaat. Jawel, we zijn helemaal wakker. En we houden van die trommels. Het zonnetje in huis. De temperatuur laat ons nog een beetje in de steek. Maar met deze trommels maakt het allemaal goed. Dit is See It. de komende twee uur. Speciaal voor jou.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 Mathieu Kos met Need Your Love in, de welbekende sample. In een heel lekker nieuw jasje. Lekker een beetje slowdown. En ja, dan gaan we eventjes full speed naar de nieuwtjes. Want ja, nog geen twee weken na de spetterende tweede editie van Armade Invites. Met Armin van Buren is de volgende headline alweer bekend. Niemand minder dan het Belgische supertalent. Lost Frequencies is hoofdact voor de derde editie van het unieke livestreamconcept. Ja, Lost Frequencies uh, wordt bijgestaan door Kevin Dwayne en de Hofnar... waarvan genoemde onlangs zijn remix van hip-hop klassieker Mystery Repeat. van Feed Valley en Perquest uitbracht op Armada Music sublabel Armada Deep. De Lost Frequencies zet vindt plaats van 9 tot 10 uur s avonds en wordt live uitgezonden via Armada's Music Facebook pagina. Ja, Armada's invites is een terugkerend evenement in Armada's Music's eigen The Club waarin de grootste namen en meest getalenteerde artiesten in de dance muziek exclusieve showcases verzorgen. Deze exclusieve showcases zijn wereldwijd live te volgen... middels een livestream via Facebook en YouTube. Erik Morelio trapte de serie in af... en Armin van Buren maakt van de tweede editie een ongekend spektakel. Beide edities waren zonder meer succesvol... zowel op armada music's socials als in de club zelf. Lost Frequencies heeft in korte tijd uh, veel bereikt in de muziekindustrie... De jonge wel scoorde een uh, wereldhit met debuutsingle Are You With Me en zijn tweede plaats Reality was minstens net zo, su zo succesvol. Lost Frequencies uh, bracht daarnaast nog een week geleden Beautiful Life samen met uh, Sandro Cavazza uit de eerste nieuwe single van zijn aanstaande debuutalbum. Ja, mocht je nog eventjes terug willen blikken naar de set van Aerok Morillo, ga dan eventjes naar uh, Subliminal, het label of Armada op YouTube. En je vindt hem zo. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En ja, als ik zeg nieuwe muziek... dan zeg je... oh, is dat toch niet die uuropener van vorige week? Jazeker. Lock and load, ma'am. Een knijter van een hit. En zet gegarandeerd elke dansvloer... in vuur en vlam. Dus ik zeg... alvast een waarschuwing. Zet de drankjes aan de kant. Want het kan er wild aan toe gaan. Dit is hier het op jouw cwm antwoord. Straks natuurlijk. The one and only DJ Dion CD in de mix. Vanaf 10 uur, een uur lang. Maar nu eerst, Mem met Lock and Load. J-Pau Keto Classic Mix op Glasgow Underground Recordings. En daarvoor Mem van Lock and Load. Wat een beukers van de platen. Ja, misschien hoor je ze wel voorbij komen bij de verschillende dancefestivals dit weekend. Ja, hoe mooi het weer vandaag ook was. En de afgelopen week natuurlijk. Het ziet er naar uit dat we dit weekend te maken gaan krijgen met een paar kleine regenbuitjes... En hey ja, wie niet bang is voor een beetje regen heeft dit weekend erg veel keus uit leuke slash dance festivals. Ik heb hier een aantal voor je op een rijtje gezet. We vinden de, het zomerfestival in Leeuwarden. Op donderdag 9 juni was dat reeds. Was je erbij? Nou ja, dan heb je kunnen genieten van Lusher Ford, Pep Rash, Dirtcaps en Danik En MC Boekje natuurlijk. Ja, het is begonnen. Pinkpop in Landgraaf. Vrijdag de 10e tot en met zondag de 12e juni. Dit weekend is alweer de 47e editie van Pinkpop... met als gebruikelijk veel bekende artiesten geprogrammeerd. Op het programma staan onder andere... Paul McCartney, Ramstein, Major Laser. de Red Hot Chili Peppers... Uh, Doe maar, Robin Schulz. Ja, voor vrijdag en zaterdag zijn op dit moment nog tickets te verkrijgen. En ja, de zondag is uitverkocht, maar ja... ticketswap. Marktplaats, ik noem maar een paar. En je bent erbij. Ja, dan hebben we het Happy Feelings Festival in Amsterdam op zaterdag 11 juni. Ja, dat tal van gekke, blije en succesvolle edities door het hele land is het tijd voor het vrolijkste festival in het land. Happy Feelings Festival. Verwacht de heerlijkste house classics, 90s en zeros, RB en hip-hop hits. In de lijn heb onder andere Benny Rodriguez die een house classic set laat horen. Ja, een ander feestje vindt plaats deze zaterdag in Aquabest... ...namelijk Lake Dance 2016. Dit jaar biedt Lake Dance uh, de bezoekers de mogelijkheid... ...om het festival op een wel heel bijzondere manier mee te maken. In samenwerking met Haley Center biedt Lake Dance bezoekers de mogelijkheid... ...om een rondvlucht te maken in een helikopter boven het Lake Dance festivalterrein. Lake Dance heeft zes uh, stages met onder Rehab, Quintino, Dirty South, Chocolate Puma... ...Sick Individuals... Frankie Rizzardo en feest DJ Ruud achter de deks. Dan een feestje wat uh, helaas al is uitverkocht. Pussy Lounge at the Park in Breda. Deze zaterdag. B2's uh, feestjes verkopen meestal uit. En dat is ook dit weer het geval met het freestyle feest Pussy Lounge at the Park. In de line-up. Paul Elzak, Ruthless, Dark Raver, The Viper, Dana, Paddock, Beastie, Dr. Funk, uh, Potato, Dave, S. En MC Ruffian. Maar je weet het. Even kijken, ticketswap en misschien is er iemand ziek. En kun jij een kaartje voor weinig overnemen. Ja, dan is er Edit Festival 2016 deze zaterdag in Haarlem. Voor liefhebbers van een beetje privacy en gemak biedt het festival dit jaar de mogelijkheid... om een privédictie voor een dag te huren. Of het festivalterrein zelf weinig privacy, maar wel vier stages met techno en housemuziek. Dan is er ook in Haarlem zondag 12 juni... Of hetzelfde terrein, zomerfruit Festival. Vier stages met een brede programmering. Samengesteld door de organisaties Vurns de Chicago Social Club, Patronaat Halem. En ongepast, maar wel lekker, en Kumpel Records. Dan vinden we deze zaterdag een uitverkoopfeest in Nijmegen, namelijk het Drift Festival. Zaterdag strijgt Drift Festival neer op haar vertrouwde stek voor de zesde voorjaarseditie. Dit jaar zijn er uh, vijf podia gevuld met toonaangevende house- en techno-artiesten uit binnen- en buitenland. Daarbij komt de nadruk te liggen op het sterke gemeenschapsvoel waar het om bekend staat. Dan deze zaterdag vinden we Bootsok Festival in Rotterdam. Terwijl Michel de Heij, D-Tron, Rose, Gert en Serge de muziek verzorgen in het Kralingse Bos... genieten de festivalgangers dit jaar op Bootsok van exclusieve gerechten geserveerd in Boothouse. Sashimi van runderkogel, pannekaasauw van en gerookte zalm met rode biet. zijn slechts enkele gerechten die de kaart sieren. Ja, dan hebben we de Promosland Open Air in Velsen-Zuid, Spaarnwoude. Zin om de benen uit je lijf te dansen op de heerlijkste houseplaten uit de vroege jaren 90. Het kan bij de Promosland in Spaarnwoude. Na twee edities verhuist het festival naar de modelboot, vijver midden in het recreatiegebied. De nieuwe locatie is groter en biedt daardoor ruimte voor verschillende creatieve uitspattingen. In de line-up staan oud zoals Hardfloor, Floor, Miss Jax, Miss Monica, Eriki, Remy, Pavel en meer. Ja, dan de strandfeestjes deze zondag. In Bloemendaal staan drie feestjes op de planning. Het populaire feestje, Tata, begint om drie uur middags bij Beach Club vroeger. Om vijf uur kun je bij Blooming terecht voor Golden on the Beach... In de line-up staan onder andere Gregor Zalto en Di rashid Dan bij Woodstock staan zondag AME, wel welbekend uit Interversions... en Marcus Worgel van Interversions Duitsland... en Malbetrieb van Paradigm in de line-up. Tot zover deze update waar je dit weekend helemaal los kunt gaan. We houden het hier, wij zien het nog eventjes tot 11 uur gezellig. Want wat hebben we voor jou klaarstaan? Ja, ben je er klaar voor? Nou, ik wil Blackbox. Met everybody, everybody in de Krego Refix. Dit is die it! Au, ja zeker. Straks Ow. gaan we nog even kijken wat staat er in de charts deze week. Ow. En natuurlijk een plaat eruit. Ow. En om tien uur. Live on stage. De one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. We nu eerst. De refix van Black Box. Everybody.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 de nieuwe Lucas en Steve samen met Sunveld en Summer on You. Vind je hem leuk, Dennis? Oh, pak even een microfoon erbij, jongen. Pak even een microfoon erbij. Aan. Aan, er Vind je hem leuk, uh, die plaat, Dennis? Gaat. Het gaat. Heb ze leuke dingetjes, ja, maar... Ja, dat... Uh, dun, dun, dun, dun. Ja, dat, dat zie jij helemaal zitten. Ja, ik hoop alleen niet dat hij dit op sensation gaat doen. Nee, dan... Uh, en kijk, Ga het zou wel een feest zijn als hij zegt in één keer van... Kijk, ja. zijn veld, die pakt Lucas en Steve erbij... en die gaat gewoon uh, flink mashup up uh, ja, je, ja. Dat lijkt me wel gaaf. Ik vind, ik vind het meer een beetje Bloemendaal-muziek het gewoon uh, op uh, zaterdagmiddag bij uh, Robbie Harms uh, in de uitzending uh, draaien. Gewoon lekker een uh, top 40 plaatje, maar het is niet Wat we gewend hebben van Lucas en Steve, uh, de, de clubrammers. Nou, de, er komt een nieuwe clubrammer van Lucas en Steve samen met Pep en Rash. Oeh. Die heb ik gehoord, die is heel gaaf. Ja, we moeten nog eventjes wachten op Lucas en uh, Steve. Nou, Pep en Rash. Pep en Rash, oh, oké. Okay. Ja, het zou, dus met z'n vieren, maar echt, uh, heel, echt een hele lekkere nummer hebben ze gemaakt. Nou oké, okay. nou ja, we wachten het eventjes af. Binnenkort ja. natuurlijk, als eerste hier te beluisteren bij het Op jou, Ziet ik, ik, ik heb hem nog niet kunnen bemachtigen, maar je, we zijn de eerste. We zijn de als... eerste, als we hem hebben. We gaan even kijken wat staat er in de charts deze week We pakken het er eventjes bij Op nummer 0, 10 vinden we In The Reds van Cyrus D Op Mouseville Lekker stevig Pompen de bas Aardemaken dan gaan we door nou, de nummer 8, want de nummer 9 gaan we straks draaien. Daar vinden we Money Maker. Nog steeds in die uh, top 10 gerand met throttle. En op de nummer 7 vinden we Maker Move. Wel bekend ook Croatia Squad en Lika Morgan. Ook deze staat een, heeft een solide plaats in de top 10. Nieuw vinden we daar zo daarentegen op de nummer 6 Kinky Tail van Deadlef of Hot Creations. Even glijst een gelijk stukje vooruit. Soms vraag je wel eens af Dennis hoe, hoe platen in die top 10 komen, niet dan? Ja, dat heb ik met deze plaat. Sorry. Dan op nummer 5 vinden we DJ Dan en Ido met Dead Sound van Instereo Recordings, die vinden we leuk. Ja, die hebben ook vaak leuke plaatjes, een beetje die Club Classic-achtige vibe. En dan gaan we naar de nummer 4, The Talking Machine met Super Lover. Die vind ik heel lekker, echt een lekker nummer. En ja, een plaat die je al gehoord hebt uh, dit eerste uur. Do it right van Martin Solveig en TK Matza Op nummer 3. Ik hoor toch wel een zomerplaatje. Ja, een beetje de opvolger van uh, Intoxicated. Dat, uh, dat wel, ja. Daar heb ook een beetje diezelfde deutjes zoals het uh, rimshotje en het, uh, het trompet, weet je, dat stevige tropet. Waarom wat nieuws voorzien nou, als het, het goed doet, toch? Ja. Wat wel heel lekker is. Is die wel bekende sample. Voel van Mark Knight. Je wordt nou door heel veel radiostations... Uh, opgepikt? Opgepikt. In, uh, na, in, uh, night, uh, in de night... In de nachturen, ja. In de nachturen, ja. Nou, wij, wij draaien gewoon al uh, wanneer we kunnen. Wat een heerlijke plaats van Mark Knight. Op nummer twee deze week. En nog steeds die nummer één. Dennis Cruz met Nieuw Life. Hij blijft hangen. Maar Dennis, de plaat die ik altijd zeg van dit is de nieuwe zomerrammer, is toch wel Lee Walker met Freak Like Me, deze week in de top 10, jawel hij is er, weliswaar in de Sonny Fodera remix, maar de origineel vind ik persoonlijk beter, dus we knallen maar keihard door de eters, Freak Like Me van Lee Walker. Dit is hier het Naar Sydney bezachts na de klop van 10. Dion zit niet in de mix.